Je draait je veldwerk mee met die cassette-recorder. Ik had het zullen dus geprobeerd, proberen, maar hij doet het niet. Hij is van balk. Ik denk niet dat je er veel aan zou hebben, ook als je het wel weet. Nee, zulke dingen doen het bijna nooit goed. Het is alleen dat die naga zo verdomd zwaar is. Je moet ook een auto nemen, dan is het probleem meteen opgelost. Auto's op de pest dan. Je hebt ook oude auto's. Je hebt ook oude spijkerpakken, maar die draag ik ook niet. Je vergis je als je denkt dat dit oud is, hoor. Ik heb er alleen een paar gaten in gemaakt. En waarom heb je daar dan weer een pyjama overheen genaaid? Ik weet niet of jij wel eens een dameslipje gezien hebt. Mag ik eens kijken? En waarom doet hij het nou niet? Hij neemt niet op en is met niet af. ...dat is wel heel weinig. Heb je er wel... ...batterijen in gedaan? Sparmom heeft er net nieuwe batterijen gedaan. Dat zegt niks. Klaas komt altijd met batterijen... ...die hij voor een spotprijsje op de kop heeft getikt. Het had mij ook een keer geflikt. Sindsdien doet ze er liever zelf in. En dan zijn ze niet alleen oud... ...maar ook nog van een goedkoop merk. Deze ken ik niet eens. Laat eens kijken. Ze komen in ieder geval uit Hongkong... Zijn ze dan slecht? Dat hoeft niet. Hoe weet je dat dan? Als ze slecht zijn, zijn ze meestal goedkoop. En als ze goed zijn, zijn ze duur. Dat is redelijk. Heel redelijk. Ja, ik bedoel dat het ook wel eens anders is. Ja, dat bedoel ik ook. Let het bureau Een ogenblikje. Eigenlijk is het een belazerd systeem. Het zou veel handiger zijn als je zo'n ding kan opwinden. Zoals een koffergrammovoom. Je hebt ook cadmiumcellen. Die hoef je niet te vervangen, die moet je alleen bijladen. Waarom gebruik je die dan niet? Dat weet ik niet. Misschien omdat er ook wel eens een dode cel tussen zit. Dat is nog vervelender dan het kopen van een paar nieuwe batterijen. Dat zijn wel heel gemene dingen. Dat wel. Ik bedoel batterijen. Ja, batterijen. Ik heb er wel eens een in een zaklantaarn laten zitten. En toen ik hem aanpakte, begonnen mijn handen weg te branden. Maar je hebt ze nog. Omdat ik hem op tijd losliet. Het is heel gemeen spul. Maar als ik nou iets lichters wilde dan een wat moet ik dan nemen? Een Sony. Hoe weet je dat? Volgens de consumentengids. Staat er ook wel eens iets over stofzagers in de consumentengids? Wij moeten een nieuwe stofzager hebben. Jawel, ik weet het niet zeker, maar ik dacht een mielen. Ik wil het wel voor je nakijken. Graag. Dat was aan wel een uitzending. Ja. Ik vond het echt ongelooflijk. Oh, ik heb met mijn vrouw dit gekeken. Ja, ja, wat vond je vrouw ervan? We waren het allemaal alleen thuis, we, dus we hadden het gaaf op de kamer staan. <laughs> dat zullen <dat> hè? Oh, <laughs> Ja, ik ga ook maar weer eens. Heb je de uil nog wel eens gezien? Nee, niet meer gezien. Jammer. Ja, dat is wel jammer, hè? Ha. Oh, dag. Ben je daar? Jaring heeft een consumentengids en die zegt dat de Miele de beste is. Hij zat voor me opzoeken. Maar ik wil helemaal geen Miele. Ik wil een Holland Electro. En als een Miele nou beter is? Daar heb ik niks mee te maken. Ik heb altijd een Holland Electro gehad en daar ben ik tevreden over. En als hij nou beter zuigt? Dan hoef ik hem nog niet. Ik wil een gewone stof zuigen. Ik ben geen superdeluxe vrouwtje. Mocht je zo langzamerhand toch wel weten. Hoor je me? Ik wil niet dat je er met anderen over praat. Nee, dat is goed. Maar we gaan toch wel een wekker kopen tussen de middag? Heb je daar soms ook naar gevraagd? Nee, dat heb ik niet naar gevraagd. Goed. Hoe laat? We gaan een wekker kopen. Waar heb jij een wekker voor nodig? Om niet elke ochtend om vijf uur wakker te zijn. Ik ben ook elke ochtend om vijf uur wakker. Ja, ik beklaag me ook niet. Maar ik vind het ook wel weer lekker om weer in te slapen. Ik geloof dat dat met een wekker ook niet zou kunnen. Nee, dat kan. Misschien heb je gewoon niet meer slaap nodig. Hoe laat gaan jullie naar bed? Half elf? Wij om tien uur. <lacht> ja, een dorp, hè? Boeren. <lacht> Eigenlijk zou je dan gewoon moeten opstaan. Dat liggen is niks. Daar word je maar gaar van. En als je opstaat, word je hoogstens middags wat slaperig. Maar niet gaar. Maar je staat toch niet op. Nee. Dat is jammer. Er zijn geloof ik maar weinig dingen waarvoor ik zou opstaan. Als ik bijvoorbeeld iets geweldigs groot zou moeten doen... laten we zeggen... een berg zand van één kilometer hoog zou moeten wegscheppen... dan zou ik met alle plezier... elke ochtend om vier uur opstaan... En lekker scheppen. En met een kruiwagen rijden. Maar nu, als ik denk aan al die ingewikkelde dingen die ik hier moet doen, dan heb ik er geen zin in. Je hebt gelezen dat Van der Ven is overleden? Ja? Jij ook niet, Bart? Nee, meneer Beerta, dat moet mij zijn ontgaan. Daar hoeven we gelukkig niet rouw om te zijn. Nee. Wie schrijft zijn in memoriam voor ons tijdschrift? Niemand. Dat kan natuurlijk niet. Iemand die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in ons vak, moet herdacht worden. Dan toch een bedenkelijke rol? Dat doet er niet toe, een rol! Je kunt iemand die zo fout is geweest nog niet herdenken. Waarom niet? Als ze foute ideeën maar invloed hebben gehad, en dat hebben ze. Foute ideeën? Ja, foute ideeën, maar er waren voor de oorlog heel wat mensen die daarin geloofden, ook mensen die niet fout zijn geweest. Als verschijnsel? Natuurlijk. Dat zou wel een aardig artikel kunnen worden. Van de Ven als voorbeeld van het misbruiken van ons vak door de Nationaal Socialisten. Daarom vroeg ik wie dat moet schrijven. Jij natuurlijk. Ik? Tuurlijk. Jij hebt die tijd meegemaakt en je hebt Van der Ven meegemaakt. Als daarin moet staan dat Van der Ven nationaal socialist is geweest, dan kan dat artikel maar beter ongeschreven blijven. Waarom? Omdat je iemand na zijn dood niet nog met zijn verleden mag achtervolgen. Maar het is toch zijn verleden, is dat toch zelf verantwoordelijk voor? Omdat hij zich niet meer kan verdedigen. Je moet hem niet aanvallen, je moet alleen vaststellen dat die ideeën nationaal-socialistisch waren. Dat zou je dan toch eerst moeten bewijzen? Dat is bewezen. Iemand die zich zijn hele leven heeft ingezet voor het zuiver houden van het Germaanse karakter van het Nederlandse volk, is een nationaal-socialist. En ik vind dat je dat eerst moet bewijzen. Als ik dat zou schrijven, zou ik het grootste gedonder krijgen met mevrouw Van der Ven. Want die leeft nog. Zie je wel, het is helemaal niet zo zeker. Wat mevrouw Van der Ven van vindt, wordt geen punten zijn. Dan kent je haar niet. Ik geef mevrouw Van der Ven gelijk dat je over iemands particuliere leven niet mag schrijven. Als dat particuliere leven zo vervlochten is met zijn ideeën, dan kun je dat niet negeren. Het nationaalsocialisme van Van der Ven heeft tot op de dag van vandaag het gezicht van ons vak bepaald. Als dat zo is, dan vind ik dat heel akelig. Dat is zo. Dat die oorlog toch altijd nog blijft doorwerken, dat is toch verschrikkelijk? Maar wie schrijft nou dat artikel? Want ik schrijf het niet. Jij schrijft het. En keihard. Dat kan ik niet. Ik ben niet hard. Je moet. Je bent de enige die me heeft meegemaakt. Ja, onze melkboer ook en die is er nu mee uit moeten scheiden omdat zijn vrouw gevrichtsreumatiek heeft gekregen en dat is ook nog een gevolg van de oorlog. Juist. En dat is de schuld van Van der Ven. Hier de Tot morgen, Alt. Ik maak dit even af. Over twee weken ben je met vakantie. Ik wou dat het dan zover was. Des te meer plezier heb je ervan. Hoewel, hoe langer je hierop verheugt, hoe gauwer het om is. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat er na drie weken pas anderhalve week om was. Kun je proberen. Je schrijft ons na drie weken. Er is pas anderhalve week om. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Ja, jullie zullen denken dat ik gek geworden ben. Dat is het risico. In dat geval kom je terug op Schiphol. En daar staan ze dan, de mannen in de zwarte pakken... met knopen met een dood hoofdje erop. En dan meteen in de houtgreep. Dan helpt het niet meer of je om je moeder roept. Het enige wat je nog kunt doen... is een formulier tekenen... dat ze je in een inrichting moeten stoppen. Maar je vakantie... nemen ze je niet meer af. Dag meneer de tot morgen. Dag meneer. Dank u wel. Jij bent op de fiets? Ja. Tot morgen dan. Tot morgen. Hij droomde dat het gebouw waarin hij zat opgesloten, bezet was. Hij bevond zich in een van de bovenste vleugels. Een onoverzichtelijk labyrinth van gangen met kleine cellen. Van die onoverzichtelijkheid probeerde hij gebruik te maken, om aan de bezetters te ontkomen. Vanuit de gang waar hij zich bevond, zag hij door de ramen, hoe aan de andere kant van de binnenplaats... Een gang werd leeggehaald. Sommigen werden door de ramen op de binnenplaats gegooid. Anderen werden afgevoerd. Daarna was het weer een tijd stil. De Duitsers hadden hun belangstelling verloren of ze waren elders bezig of de weg kwijtgeraakt. Hij zocht dekking tegen een zwarte deur, onderuitgezakt dat zijn hoofd niet voor het bovenlicht kwam en vanuit de gang naar de overkant zichtbaar zou zijn. Tegelijk was hij zich bewust van de afgrond beneden hem en wist hij ook dat hij daar onvermijdelijk terecht zou komen, bovenop de mensen die voor hem naar beneden waren gegooid en samen met hen zou wegzakken in het moeras, als er niet snel redding kwam. Dat overcommando der Weermacht niet bekend. wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft.